om 11 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Nederland stoot veel meer methaan uit dan officieel bekend is, meldt journalistieke website De Correspondent. Methaan is een belangrijk broeikasgas. Uit cijfers zou blijken dat de uitstoot sinds 1990 niet met 43% is gedaald, zoals de overheid zegt, maar slechts met 20%. Volgens de correspondent komt dat doordat de overheid berekeningen gebruikt en geen meetgegevens. De uitkomst zou betekenen dat Nederland veel meer moet doen om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft flinke kritiek op de leiding van het UMC in Utrecht. Die is ernstig in gebreken gebleven en heeft niet gezorgd voor een veilig werkklimaat, zegt de inspectie. Het tv-programma Zembla bracht naar buiten dat op de KNO-afdeling twee patiënten overleden na fouten van een arts. De zaak werd niet bij de inspectie gemeld. Facebook heeft kritiek gekregen vanwege de zogenoemde Facebook-moord in Cleveland. Een Amerikaan filmde dit weekend hoe die een willekeurige voorbijganger doodschoot. Hij zette het filmpje op Facebook. Het duurde bijna twee uur voor de beelden werden verwijderd. Facebook zegt dat onmogelijk alle geposte video's zelf gecontroleerd kunnen worden. Het bedrijf is afhankelijk van meldingen van gebruikers. De inspectie van... Pardon, misdrijven worden te vaak over het hoofd gezien door de officiële autoriteiten. Een groep deskundigen, zoals oud-politiemensen, advocaten en forensisch pathologen... wil daarom nabestaanden gaan helpen met het zoeken naar de doodsoorzaak. Jaarlijks overlijden naar schatting meer dan 100 mensen, zonder dat duidelijk is waardoor. De deskundigen wijzen erop dat er nauwelijks gifmoorden zijn, maar daar wordt ook niet naar gezocht. Ze willen verdachte dossiers daarom goed gaan bestuderen.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 In de Randstad vielen rijden nog op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A27 preda Utrecht tussen Industrieterrein Aveling en Lexbond 5 kilometer. Er is een spoedreparatie, de rechte rijstrook is dicht. Op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Middag is het feest in de straat. Dan zingen alle kinderen en niemand komt te laat. Want dan schukt mijn oom alle ballen uit de boom. Waarom zit je nog te criezen? Pak je bullen en je biezen, laat je kaken niet bevriezen. Wat heb je te verliezen? Dan je tanden en je kiezen.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 Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en snelle langs ons besuis. Nog steeds helende tijden, alle gondel. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw.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 in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 Misschien is dan mijn dag weer blij Tijd komt en gaat voorbij Na regenbuien is er weer een zon die schijnt Dus terug dag maar niet Al heb je ook verdriet Ook slechte tijden gaan voorbij Tijd komt en gaat voorbij Goedemorgen! Gij. Als vader verhaalt hoe de sabbat begon, dan sta je versteld als hij weer vertelt hoe de voorzanger Hallo Gimilo heen nu daar woonde. Bij het gannekefeest gingen de kaarsjes weer af Vrijdagavond, koegel met pieren. Vuur dat niet nast, kan het ook niet waarderen. Het boek gaat dicht en met de is het het ronnieks genoeg, fluistert hij. Masle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 Me weten aan te passen bij de nieuwe tijd. Ik ben mijn kamer kwijt, maar ik heb geen spijt. Want al is ons wereldje gedeeltelijk ontricht. Ik heb een leegstaand keukentje, gerieflijk ingericht. Ik heb een keukentje en een fornuis. Dat is mijn kamertje, dat is mijn thuis. Maar het allerbest menu wordt geen succes. Miss in mijn keukentje alleen nog een prinses.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 gezondrooje wensen jou het allermooiste wat mijn mond niet zeggen kan avontuur zeg vanuit Amsterdam als de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 niet zeggen kan zeggen tulpen uit Amsterdam zeggen tulpen uit Amsterdam de volgende graag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 Pas als de baas ja zegt, beginnen ze heen. Dat kunnen niet veel basen zeggen. Nee? Ja.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 Mijn moeder vond jou een lullabel, maar kopie kopie, Josephine, dat had je wel. Liet jij je met het de wele zien? Ging alle heren voor de bijl, Nou kun je nagaan. Oh ja. Ik zag laatst een enorme jacht, het was in zijn tropee. Net reed er een chauffeur voor in een meterslange slee. Ik zag dat er maar één in de houding sprong daar kwam Jozefine naar buiten met een knul met lang haar. Ik zei: Dag Jozefine, ken jij mij nog misschien? Hey, yeah. Josefine, Josefine, tien, ik heb jou meer gezien. Voilà bien sûr het is wim, het is wim, maar niet meer ze vantin. Je mama van In leer. Et entre nous, mon petit mon chou, ben ik. Ik ben liever in L'Al in Saint Tropez. Drouil in Zandvoort aan de zee <tie> Een beetje kopie, kopie, kopie kan geen kwaad Wat anders zat ik nou nog in de Kalwa straat Doe ze de groete Als je Jammer, Je hoorde muziek van uh, Wim Sonneveld met Jozefien. Daarvoor toon Hermans met Wat ruist er door het struikgewas. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard is het programma gemist, heeft. Of je wilt uh, nog een stukje beluisteren. Of je wilt er terugluisteren. kan iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u voor nu nog een hele fijne week. Natuurlijk een fijne weekend. En de laatste plaat is, uh, nou ja, nog een paar plaatjes te gaan trouwens. Onder andere Louis Davids. Misschien nog uh, een grote liedje van uh, na de Speeltijd. Wie is liefst? Maar eerst uh, een leuke anekdote over de volgende artiest die u ook heeft gehoord. Wim Zonneveld. Bij een radio was het in de studio nogal druk. En de floor manager of regisseur die riep... Uh, uit de weg, ik kan geen flikker zien. Nee, van omstanders gaf hem een trap tegen de scheen. Wegens de homoseksuele gaardheid van Zonneveld. Maar deze stond echt een de wijntjes te lachen. Ik zeg tot zien! Ik ben met mijn doentje naar de botermarkt te gaan, naar de botermarkt te gaan, ze kunnen maken wat ze vol. Ze kunnen maken wat ze vol, ze kunnen maken wat ze vol, ze kunnen maken, maken wat ze vol. En ze maken van boter een domini, een domini, pardon. In de kark, in de kark zet een domini, in de kark, in de kark zet een domini. Een domini, een domini, een domini, en mijn zuster die niet en mijn zuster die, die. In de karak, domine. in de dominee. Karak, de karakse de de Een dominee, een dominee. En mijn zuster die En mijn zuster die En die. En ze van een kastelijn, een kastelijn, En Eerst de kastelijn. in betalen, betalen, de kastelijn. Zeg je een zeg je hakken, zeg je hakken, zeg je die. zeg die hakken, zeg je die. zeg je hakken, zeg je toverheks zeg je je je betalen Zij zij je pakken, Zij je pakken, zei de zij je, pakken, zij je pakken, zei de Kom er binnen, de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, In de wafelvrouw. Kinderkarak, dominee. in de dominie. de domini. de de En ze maakten van boter een baronas, een baronas perdoos. En de schiette, en de schiette, zijn de baronas. En de schiette, en de schiette, zijn de baron. Betaal eens, betaal eens, zij de kastelein. Betaal eens, betaal eens, zij de kastelein. Ik zei je bakke, ik zei je bakke, zij de bakken, bakke, zij de bakken, zij de toverhex. Zij de bakken, zij de bakken, zij de toverhex. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavelfrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavelfrouw. In de kerk, in de kerk, zij de dominie. In de kerk, in de kerk, zij de dominie. Andomie, dominie, andomie, dominie. Alle sesters niet niet niet, alle die niet die de van boven een echt matroos. Een echt matroos, pardon. Mooie benen, mooie benen, zij de lichtmatroos. Mooie benen, mooie benen, zei de lichtmatroos. En de licht sweeter, en de sweeter, zei de barones. En de sweeter, en de sweeter, zei de barones. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, de kastelein. Ik zei: Pakken, ik zei: je pakken. In de karrek zedekominee, in de karrek zedekominee. Een gommie dominee, een gommie domi, dominee. Domi, dominee. En mijn zuster niet, die, die. En mijn zuster die, die, En mijn zuster niet. En, en ze maakten van boter een dikke meid, een dikke meid. Bardoes. Lekke zoene, lekker zoenen, lekker zoenen, zee de dikke meid. Lekke zoene, lekker zoenen, lekker zoenen, zee de dikke meid. Mooie beenen, mooie beenen, zeiderlicht patroos. Mooie benen, mooie beenen, zeiderlicht patroos. In de suite, in de de barones. In de suite, in de suite, -zij, ja bakken, -zij, ja bakken, zij de barones. Urs betalen, Urs betalen, zij de kastelein. Urs betalen, Urs betalen, zij de kastelein. Ik zei je pak, ik zei je pakken, zij de toverhex. Ik zei je pak, ik je pakken, zij de toverhex. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. In de karak, in de karak, zij de dominee. In de karak, in de karak, zij de dominie. en de suster.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 Pakken, ik je pakken, zij het je Pakken, ik je pakken, zij de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bamboe Kom er binnen, kom er binnen, zij de bamboe In de karak in de karak zij het dominee. In de karak in de karak zij het dominee. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid In de karak, in de karak, zie de niet.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 Dan krijg je nooit een stuiver meer.